11 uur. Katrien Straatman met het NOS journaal. De Nederlandse marechaussees en de forensische deskundigen in Oost-Oekraïne gaan vandaag nog niet naar de rampplek. Of ze morgen gaan is ook nog onzeker, zegt NOS-verslaggever Gertjan Dennekamp. In Den Haag wordt vandaag nog geen nieuws verwacht over een eventuele bewapende missie naar de rampplek. Bronnen zeggen dat een brief waarin het besluit wordt meegedeeld eerder morgen dan vandaag zal worden verzonden. Berichten over Nederlandse commando's die dit week einde al vertrekken, worden door Haagse bronnen afgedaan als onzin.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 Kort voor een gevechtspauze in de Gazastrook zijn 18 Palestijnen van één familie omgekomen door Israëlische beschietingen. Veel anderen raakten gewond. Sinds 7 uur vanochtend houden Hamas en Israël een gevechtspauze van 12 uur bedoeld voor hulporganisaties om voedsel, water en medicijnen naar de Gazastrook te brengen. Venezuela heeft het luchtruim weer opengesteld voor vluchten uit Curaçao en Aruba. Het landingsverbod werd gisteren ingesteld door de Venezolaanse president Maduro. Hij is boos op Aruba vanwege de aanhouding van een Venezolaanse oud-generaal... die consul zou worden op Aruba. De man werd opgepakt op verdenking van drugshandel. Dat het landingsverbod nu toch weer is opgeheven... is volgens lokale media het resultaat van onderhandelingen van Aruba en Curaçao... met de Venezolaanse autoriteiten. Of er toezeggingen zijn gedaan met betrekking tot de aanhouding van de oud-generaal is niet bekend. Het weer, vanmiddag een afwisseling van zon, wolken en hier en daar ook een bui. In het Noordoosten kan het daarbij omweren. En bij weinig wind is het tussen de 22 en 25 graden. Ook morgen is het vrij wisselvallig bij maximaal 25 graden. Na het weekend wordt het wat koeler. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Swaan bij de ADB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat file tussen Diemen en Gooimeer 4 kilometer. A4 van Amsterdam naar Den Haag bij de Schipholtunnel 5, dat komt door werkzaamheden. Er zijn 3 rijstroken dicht. A12 van Utrecht naar Den Haag bij het Gouwe Aquaduct 4 kilometer door een geschaarde auto met aanhanger. Twee rijstroken zijn dicht. En de A27 van Utrecht naar Breda bij Lexmond 4 en dat komt door een ongeluk. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu, Goedemorgen Zandvoort. My baby makes me proud. Lord, don't you make me proud. Cause people like to talk Boy, don't they love to talk But when they turn out the lights I know she'll be breathing with me And when we get behind Dat was Charlie Rich met Behind Closed Doors. En dat heeft niks te maken met de volgende gast. Nee, want wij... Die uh, heeft uh, daar een enkel aan. <laughs> ja. Zandvoort had besloten om geen achterkamertje politiek meer te doen. Zo en dat. ik weet dat Gerard Kuipers... Welkom. Uh, de wethouder wel. van een heleboel zaken... waar we straks even, heel even over gaan hebben... daar pertinent tegen is. Klopt. Ach, achterkamertje politiek. Klopt. Heb, je dat, heb je dat in de vorige periode... Uh, um, uh, meegemaakt als schaduwraadslid? Even kort... Nou, je hebt, dat, dat verwijt dus ons overigens ook wat een deelgeval hoor. in de huidige coalitie. Je hebt natuurlijk wel binnen een coalitie ook overleg met elkaar over bepaalde zaken. Je hebt in een coalitieakkoord dingen afgesproken. En als daar wat druk op zit, dan heb je overleg. Dat wordt snel uitgelegd als achterkamertjesoverleg. Ja, maar daar wil ik straks toch even over. Ik wil eerst in jouw voorperiode even uh, uh, kijken. Nou nee, ik heb dat op die manier zo niet ervaren. Ik, over het algemeen wat ik zeg, ik heb wel begrip voor het feit... dat er overleggen plaatsvinden waar mensen eerst zelf willen afstemmen... voordat ze dat met de politieke opponent of met een ander willen bespreken. Um, en als daar dan besluiten worden genomen... in ieder geval in de ogen van de oppositie... dan wordt het snel achterkamertje politiek genoemd. Ja. Achterkamertjes hebben ook over, overigens wel een functie. Hè. Je kunt heel veel dingen openbaar doen. Maar soms is openbaar ook niet uh, mogelijk. En ik snap heel goed dat dat wordt uitgelegd als iets negatiefs. Want het, het komt de mensen natuurlijk niet uit die dat... Die die uitkomst niet prettig vinden. Die er een andere mening over hebben. Ja. Kijk, ik vind achterkamerspolitiek als in uh, wij overleggen met niemand... Uh, en we doen precies waar we zin in hebben. Daar hou ik helemaal niet van. Dat is achterkamerspolitiek. Ja. Goed, um, waar het ook nog over gaat is over Gerard Kuipers zelf. De mens achter. Ja. Um, begrepen dat je al vier jaar in, uh, in de schaduwfractie zit... maar ja. je wil nog veel verder terug. Waar komt Gerard Kuipers vandaan? Die komt oorspronkelijk uit het noorden van het land. Uit uh, Friesland. Uh, geboren en getogen. Uh, daarna gaan studeren in Groningen. En ik ben vervolgens in Amsterdam beland bij een advocatenkantoor. Recht gestudeerd. jurist. Als jurist, ja. Beginnend advocaat. Dat heb ik gedaan tot uh, 2004, een jaar of zes. En uh, toen ben ik bij een organisatie adviesbureau aan, aan de slag gegaan als directeur. En uh, daarna een, een post als interim manager gewerkt. En uh, ben uiteindelijk in Zandvoort beland omdat ik met mijn vrouw uh, hier langs een prachtig huis reed... Waarvan wij toen dachten, oh dat is voor ons helemaal niet weggelegd. En dat bleek bij een notaris verkocht te worden. Toen dachten wij, nou laten we een poging doen. Ja. En we hebben het gekocht en we kwamen al veel in Zandvoort. Omdat we het strand altijd heel prettig hebben gevonden. We houden allebei erg van het water. Dus jullie hebben eerst in Amsterdam gewoond? Ja. ja. En uh, zijn toen deze kant op gekomen. Eigenlijk ook omdat we hier al, al vaak in de weekenden kwamen. En deze regio gewoon heel, mm -hmm. uh, heel prettig uh, vinden en vonden. En Zandvoort een hele leuke plaats had hebben gevonden. En uh, niet toevallig de dag dat wij dat huis zagen. Had ik net van mijn vrouw een uh, cadeautje gehad. Zo'n dag op het circuit... Allemaal proeven en ja. treuils doen. Ja. en uh, Dus ja, weet je, Zandvoort is een prachtige plek. En daar hebben we ook echt voor gekozen toen. En uh, dat heeft ons nog uh, geen dag verveeld. En we hebben er nog nooit plek nee. van gehad. Dus uh, ja. Mag ik weten waar het mooie huis staat? In welke straat? Zandvoortslaan. Zandvoortslaan. Ja, ja ah, er staan hele mooie, uh, uh, nog authentieke Zandvoortse ja. huizen staan. Ja, dat ja is, uh, de 30 huis, ja. Ja, ja. die bestaan nog. Ja. Dan uh, verhuis je naar Zandvoort. Ja. Uh, met vrouw en dan... Uh, op een of andere manier raak je uh, bij de politiek betrokken. Hoe is ja. dat gegaan? Nou, ik had in Groningen had ik al uh, best veel aan studentenpolitiek gedaan. En uh, bij de, in de advocatuur, daar zat ik in de medezeggenschap. Dus ik heb altijd wel iets gehad met uh, meedenken in de omgeving waarin je zeg maar werkt of, uh, of leeft. En uh, ik vond de, de periode daarna, toen ik bij het organisatieadviesbureau werkte, daar was ik zelf directeur. Dus dan heb je een andere rol. Uh, toen ik hier kwam wonen, uh, toen hebben mijn vrouw en ik ook tegen elkaar gezegd... als we uh, in Zandvoort gaan wonen, dan willen we er ook echt wonen. Dan willen we ook echt meedoen. Um, en ik heb toen, we kwamen hier in 2007, uh, de fractie van D66 opgezocht en gezegd... kan ik helpen? Nou, we hadden toen één uh, zetel. We waren net terug eigenlijk na een periode weg te, te zijn geweest. En uh, zo ben ik in die, die schaduwfractie beland en daar lees je en, uh, en, en, en zie je zeg maar, alles wat er uh, politiek speelt natuurlijk uh, voorbij komen. Help je elkaar uh, voor te bereiden met z'n drieën of vieren. Nou, soms met z'n vijven weet je meer, kun je meer uh, en ben je wat wijzer met z'n allen. Maar nog even een klein stapje terug. Ook om te weten wat, uh, hoe we straks jouw uh, beslissingen gaan interpreteren. Uh, waarom D66? Omdat D66 voor mij eigenlijk een hele... Uh, natuurlijke partij is die heel goed aansluit bij hoe ik de wereld in kijk. Ja, um, ja. Ik geloof er heel erg in dat je als mens een hoop keuzes zelf te maken hebt. Um, als je ze kunt maken, lukt dat niet. Dan heb je wat hulp nodig. Dat is de liberale kant. Precies, dus het, het vertrekpunt sociaal-liberaal. Ja. Het wordt nog wel eens sociaal democratisch genoemd, maar het is toch echt sociaal-liberaal. Uh, uh, uitgaan van het feit dat mensen een hoop zelf kunnen. En als dat niet kan, dan help je elkaar. En dat doe je niet omdat de overheid vanzelfsprekend degene is die hulp verleent. Dat doe je omdat je als mens elkaar helpt. Ja. Nou, dat, dat spreekt heel erg aan, uh, in ieder geval bij mij. Ik hoop ook bij andere mensen. En, uh, een van de, van, uh, van de slogans is: uh, de overheid faciliteert, maar doet het niet. Bij ja, jou. Nou ja. <laughs> ja, nou ja. Ja, dat, dat is wel belangrijk. Uh, ik, ik zag het afgelopen week nog weer in de Zandvoerse courant ook voorbij komen. Wat je veel ziet als er door mensen uh, dingen worden gesignaleerd als een probleem. Dat eigenlijk onmiddellijk daarna de, de eerste linia is: dit is het probleem. De tweede linia is: wat vindt de gemeente ervan? Welk probleem was dat? Dat waren geloof ik de duiven op het LDC. Oké. Okay. Ja, ja, en ja, de meeuwen of ja, uh, de duiven. Ja, ja, of de of de, de duiven, ja. De vogeloverlast. Ja, vogeloverlast. En ik snap, ik snap ontzettend goed dat dat heel vervelend is. Um, maar mensen hebben uh, vaak uh, een reactie. Uh, Dit is een probleem, dan bel ik maar eens even de gemeente. Die kunnen wel helpen dat op te lossen. En ik weet heel goed, er zijn ook bepaalde overlastdingen... waar de gemeente echt een rol in heeft. Maar je kunt, als je de krant erop naslaat... of het nou uh, hier is of het is... Uh, het zijn nationale kranten, je ziet ontzettend vaak dat de overheid wordt betrokken in allemaal oplossingen. Mm -hmm. En um, ik vind dat de overheid bij bepaalde moeilijke problemen... ook echt een, een belangrijk deel van een oplossing kan en moet zijn. Maar ik vind wel dat je steeds moet beginnen bij jezelf. Oké, okay, we, je... we zitten al een beetje in, in het politieke ja. uh, gedeelte. Uh, de, de, de standpunten van D66 nou, die ja. zijn duidelijk. Even terug. Ja. Ik heb je horen zeggen, wij vonden dat we ons moesten uh, bezig in Zandvoort. Uh, wat vindt mevrouw Kuipers dat zij moet bezig in Zandvoort? <lacht> nou, voorlopig heeft hij het heel druk met twee kleine Dat weet kindjes. ik. <lacht> dat <lacht> weet ik. Uh, ze is ook lid van D66. Uh, en, uh, nee, laat ik daar wel eerlijker zijn. Ik heb daar wel de afgelopen jaren wat meer uh, energie uh, in gestopt. Hmm. Maar dat komt ook omdat we net kinderen hebben gekregen. Ja. Uh, maar wij leven wel Zandvoort gericht. Dus boodschappen die doen we in Zandvoort. Uh, we gaan in het weekend leuke dingen. Nou ja, voor zover Zandvoort dat mm -hmm. niet te bieden heeft... ga je misschien nog eens anders heen. Maar we doen veel in het dorp. En, heeft, uh, heeft Zandvoort veel te bieden voor het gezin Kuipers? Ja. Ja, ja. ja, dat is ook lastig. Want dan raakt het al bijna weer in mijn portefeuille. Maar ik vind dat Zandvoort echt heel veel te bieden heeft. Ja, die voor het gezin Kuipers, maar ook <laughs> voor mensen van buiten. Nou ja, nou ja kijk... Ja. Um, Volgens mij hebben we het er wel eens over gehad, over de eigen beleving. Ja. Dus als je het zelf beleeft, ja. kan een toerist dat ook beleven, toch? Ja, ik ben het helemaal met je eens. Maar ik, ik zou nog een stapje verder willen gaan. Wij leven in een uh, prachtig dorp met faciliteiten... die dorpen van soortgelijke omvang normaal helemaal niet hebben. Die hebben we het hele jaar. Dus als je kijkt naar... we hebben 41 strandtenten, daar blijven een aantal staan in de winter. Uh, we hebben uh, bijna 60 restaurants. We hebben een winkelcentrum... waar best een behoorlijk aanbod is voor de plaats die we zijn... We hebben een hoop verenigingen, een hoop faciliteiten eromheen. We hebben een hele hoop dingen waar we hartstikke blij mee mogen zijn. En uh, die worden voor een belangrijk deel door onszelf natuurlijk betaald... maar die worden ook voor een belangrijk deel betaald door de toeristen die hier komen. Ja. Nou, ja, en, en, nou ja, we hadden net Gerard Scholte in, in die waterleidingduinen... Ah, schitterend. Met kinderen valt schitterend. enorm veel te beleven. Als je, als je bij ons voorkijkt... Uh, nou, we wonen dan toevallig uh, aan de waterleidingduinen... maar als je kijkt hoeveel mensen er ook uit het achterland komen... om de waterleidingduinen, ook ja. in de winter... om ja. daar lekker te wandelen om er hard te lopen... Ja. het is een schitterend gebied... Ja. Het is overigens ook een gebied waar wij in de coalitie ook al eens van gezegd hebben... daar moeten we misschien nog iets meer mee. Want we worden als Zandvoort erg herkend op het zijn van een badplaats. Maar we hebben ook een schitterend achterland. Ja, nou ja, Ben ah ja. <laughs> die Wendy duidde er al even op. We hebben daar een geweldig stuk uit de Tweede Wereldoorlog ja. historie ja. Uh, liggen. Dat kan je ook, net als in Normandië. Ja. kun je. Benedenken. eens. eens. Ja, dat dat ja. heeft de, de boswachter meegenomen, dus ik hoop echt op die uitgraving, want het is een stuk historie, maar het is ook een stuk natuur. Ik zou dat kunnen combineren, wethouder van Toerisme, heb ik nu even tegen. Uh, daar zou je wat mee kunnen doen. Ik heb ooit eens een wethouder horen vertellen, iedereen kijkt naar voren, maar je moet eens opzij kijken. Ja. Je moet je omdraaien en opzij Aha, kijken. eens, ja. eens. eens. Ja. Samen is een van jullie uh, slogans. Ja. Hoe uh, ga je dat invullen? Nou, dat is, een, uh, dat is een goede vraag. Uh, heel concreet, want ik kreeg ook uh, laatst in een ander interview de vraag van God, weet je, hoe, hoe ziet jouw beleid uh, de komende jaren eruit? Wat ik heel belangrijk vind, we hebben iedere dinsdag vergadering uh, binnen het college en dat gaat heel veel gaat over wat we daar doen. <coughs> papier is heel geduldig, je kunt prachtige beleidsplannen schrijven, is in het verleden natuurlijk ook best veel gebeurd. Het gaat erom of je op bepaalde essentiële momenten bepaalde keuzes durft te maken en of je... Op dat soort momenten uh, links of rechts afslaat, uh, in politieke kleur, vind ik niet zo belangrijk. Je moet goede keuzes maken, je moet dingen mogelijk maken. En nou ja, ik zei het net al even: het liberale gedachtegoed zegt ook, er moet een hoop uh, kunnen als mensen zelf het initiatief hebben. Um, natuurlijk zullen er momenten zijn waarop dat botst. Botst met andere belangen. Uh, het gaat dan om het vinden van de balans. Uh, maar samen betekent voor mij dat de gemeente een faciliterende rol heeft. Dat, uh, dat ondernemers, als die uh, initiatieven hebben, mooie plannen, die kunnen, dan moeten we dat gewoon doen. Um, en dan moeten we ook het proces zijn gang laten uh, plaatsvinden... waar uh, zeg maar anderen, en dat moet niet automatisch de gemeente zijn... Uh, moeten aangeven, hier ligt misschien wel een grens. Uh, en ik ga me daar eens tegen verweren. Maar ik vind dat te vaak. Ja. Waar al op voorhand vanuit de gemeente over na uh, wordt gedacht. Met een, als je niet oppast, een wat verstikkende werking. Uh, Zou de gemeente, en de gemeente is natuurlijk een heel breed uh, woord... want dan praat je van uh, de ambtenaren tot aan de burgemeester... en alles wat er ertussen zit... Ik vind, ik vind het nogal breed hoor, wat ja. je nu aanhaalt. Zou het college of de raad niet iets concreters moeten komen? Uh, wat je nu zegt is, is goed. Hè? We gaan samenwerken, we willen dit, we willen dat. En ik heb ook de interview in de krant gelezen... maar ik vind niks concreets. Nou, ik vind ook geen voorbeeld. Daar ben ik niet helemaal met je eens. Uh, de retail en horecavisie, als je het over ondernemers hebt... die is vastgesteld begin februari. Het is nu aan de ondernemers in Zandvoort om daar wat mee te doen. Doen ze daar wat mee? Nou, die, uh, kijk, het is een half jaar geleden. Uh, uh, het is een document wat toekomstbestendig is. Uh, het is een zaak dat we daar samen nu gewoon uh, handen en voeten aan geven. Uh, samen betekent voor mij ook echt dat je met elkaar aan tafel zit. Uh, ik heb in het kader van mijn start ook een hoop mensen uitgenodigd om kennis te maken. Mm -hmm. uh, ook om te leren, want ik wil ook horen van mensen wat, wat hun ervaringen zijn met de gemeente. Hoe zij, en absoluut gemeente is een heel breed principe. Maar ja. ik heb het dan gewoon even over wat er op het gemeentehuis allemaal gebeurt. Mensen spreken teleurstellingen uit. Mensen spreken overigens ook uh, enthousiasme uit. Dus ook in het laatste, de laatste college heeft ook best wel een aantal hele uh, goede dingen gedaan. Maar het moet samen zijn. Het moet dialoog zijn. Het moet in overleg met. Maar en ook even, met respect voor. Het is om, ook, even, om even door te gaan over die retail uh, visie. En ook de uitvoering daarvan. We hebben het over faciliteren gehad. Het ligt nu bij de ondernemers. Krijg je uh, feedback van die ondernemers van we willen door met, die, met, met dit gesprek? Ja, zeker. Okay. Ja. En het is ook wel, vergeet dat niet, hè. ik ben, ben als wethouder natuurlijk uh, betrokken. Maar er zijn ook een hoop ambtenaren uh, dagelijks mee bezig. Ja. En dat is iets wat mensen thuis als vergeten uh, politiek is ook heel veel hele kleine beslissingen nemen. Het is gewoon met elkaar nadenken over wat de samenleving wil en dat vertalen naar dagelijkse gang van zaken. Dus het zijn ook kleine beslissingen. Het is niet alleen maar uh, nadenken over grote lijnen. Het is gewoon iedere dag weer beslissen. Nee, het zijn ook de stoeptegels. Ik was met strandoverleg uh, twee weken geleden. En uh, dat gaat letterlijk over uh, staan de, de vuilnisbakken op de goede plekken. Is het zand uh, met de shovel uh, goed afgevoerd? Wat voor, uh, wat voor belemmeringen hebben we tegengekomen? Mm -hmm. Ik heb ook nog eens even de vraag gesteld van jongens, als je nou kijkt naar deze zomer economisch, hoe gaat het? Nou, het gaat best goed. En we doen ook een aantal dingen best goed. Niet wij in het, in het college, gewoon Zandvoort als dorp. Nee, als, als Zandvoort doe je op een aantal vlakken natuurlijk altijd wel goed. Maar het gaat mij een beetje om de, het samenspel met, met de, de, het college ja. en de gemeenteraad. Ja. Uh, daar wordt nog wel eens teleurstelling over uitgesproken van diverse groepen. Ja. En dan hoor ik weer samen en denk je: ja, doe dat dan ook eens een keer. Nou, wij, hebben, wij hebben als uh, nieuw college ook geen goede start gehad wat dat betreft. En dat was in de, in de campagne. Is er door iedereen hoop uitgesproken uh, dat we na de verkiezingen. Uh, een periode zouden krijgen waarin we met wat, uh, nou, met wat rust en wat mm -hmm. balans naar dingen zouden kijken. En, uh, maar de start van de coalitievorming was al meteen een probleem. Nou, de, de Daar is, ja, is uitgebreid aandacht aan besteed. Uh, in de Zandvoortse krant onder andere. En dat is niet, niet iets om trots op te zijn. Dat is uh, heel vervelend. Nou ja, niet om, om, om, om trots op te zijn. Jullie hebben de, uh, een coalitieakkoord geschreven. Uh, en dat noem ik geen achterkamerspolitiek. Dat noem ik onderhandeling uh, voeren en dan naar ja. buiten gaan. Ja. Maar er is een speciale vergadering bij je geroepen om ja. dat uh, ondersteboven te halen. Ja. Ja. En dat was dan als, als raadslid, was je toen nog, uh, ja. omdat je uh, nog niet uh, de tijd had. Want ja. je ging op vakantie, heb ik begrepen. Ja, ik dacht het niet. Ja. Nee, maar dat bedoel ik, ja. dan is zo'n ja. toon toch gelijk gezet. Nee, dat is ook zo. En, maar dat is ook. Uh, ik denk dat het ook het wennen is aan een nieuwe rolverdeling. We hebben toch wel een, uh, zoals de krant schreef, een aardverschuiving gehad. We hebben wat dat betreft op het CDA na een heel nieuw college, uh, nieuwe wethouders traditionele partijen die eigenlijk altijd in het college zaten... die er nu niet meer in zitten. En je moet ook even je nieuwe plek vinden met elkaar. Daar heb ik ook respect voor. Ik vind ook dat politiek uh, gaat over inhoud en af en toe over persoon. Maar dan moet je af en toe ook tegen kunnen. Het gaat over moeilijke onderwerpen. Dat wordt wel eens scherp. Het is ook moeilijk om, om in het debat altijd maar het, het persoonlijke weg te denken... als mensen uh, in, het, in de hitte van het mm -hmm. debat uh, iets zeggen... Maar het is ook een taak voor politici om dat af en toe wel te doen. Uh, we hebben gelukkig een burgemeester die dat debat uh, naar beste kunnen uh, goed leidt. En het is ook, uh, denk ik, zaak dat we leren van het moment van de coalitievorming. Ik heb overigens in dat debat toen een suggestie van de hand gedaan... om dat voor de toekomst vast te leggen in de procedure. Dat is ook meteen door de oppositie opgepakt. Dus ja. daar gaan we met elkaar over nadenken... En dat ja Er is... werd gelijk een motie ingediend van uh, hier moeten we een protocol voor maken. Ja, en, uh, ja nou, nou, okay, dat, kon, dat, dat kon in die vergadering toen dan alleen even niet. Maar nee. uh, dat wordt nu uh, na de zomervakantie gedaan. En, uh, dus we, we bouwen ook wel met elkaar, ook al schuurt het af en toe... Uh, verder om in de toekomst dingen beter te doen. Ja, nou um, het woordje respect kwam er ook nog bij. Uh, daar gaan we na het plaatje nog even over doorpraten. Ja, wij gaan even ondertussen ijs eten met de New Orleans syncopeters. <laughs> ice cream you scream we'll scream for ice cream baby that's what we want monday tuesday every day is ice day baby that's what we like can have your chocolate or vanilla but still it's ice cream we like best ice cream you scream we'll scream for ice cream baby That's what we want New Orleans, Sinke We hebben ons ijsje op. En we Wel een, een, met, met een erg, uh, <laughs> erg strenge regie <laughs> vandaag, Thomas. <laughs> ja, Thomas, heel streng. Samenwerking. Hè, hadden we, samenwerking. Hadden we het over en uh, op dit moment is stof neergedwarreld, kun je ja. zeggen. Uh, de start is gemaakt. Er zijn eigenlijk twee, wat mij betreft, twee grote punten, dat is de economie. Hoe trekken we dat met de weinige middelen die we hebben in Zandvoort weer vlot. Ja. Of vlot, het begint weer te lopen. En de andere kant, de sociale kant. Ja. Waar ook geen geld voor is, eigenlijk, of bijna geen geld. Nou. En je toch als gemeente een heleboel moet gaan doen. Zeker. Uh, daar, er is wat discussie geweest over de verdeling tussen de wethouders... van ja. de decentralisatie van een ja. aantal zaken. Heb jij daar ook een van in je portefeuille zitten? Zeker. Ik heb zeg maar het werkgelegenheidsdeel in portefeuille. dat heet dan uh, in ambtelijke termen de participatiewet. Ja. Dus dat is uh, feitelijk de bijstand... Uh, en de mensen die in een beschutte werkomgeving... in de sociale werkplaats hun werk doen. Ja. Um, en wat we hebben gedaan binnen het college... is we hebben eigenlijk de oude portefeuille sociale zaken... die hebben we verdeeld omdat we ja. zeiden... voor ons hoort werkgelegenheid gewoon bij economie. Die twee dingen liggen ja, ja. verlengde van elkaar... Ja. en uh, wat we niet willen is een, uh, een wethouder... die zich druk maakt over hoe gaat de economie beter lopen... En een andere wethouder die vooral moet nadenken over hoe krijg ik mensen aan het werk. Dat hoort eigenlijk op dezelfde ja. plek. Gerard, mag ik daar meteen een vraagje oplossen? Ja. Uh, straks in Nieuw-Noord krijgen we een, als goed is een, een heel nieuw industriegebied. Bedrijventerrein Noord. Het bedrijventerrein Noord. Nou ja, daar is het een en ander gaande. Mensen ja. organiseren zich en ja. dergelijke. Ja. Uh, dat heeft natuurlijk met werkgelegenheid te maken direct. Ja. Teker, ja. Wat is de faciliterende rol van de gemeente daarin dan? Nou, waar we nu naar kijken, en dat is in de, de ene laatste raad ook besproken, er lag een conceptbestemmingsplan. Ja. Dat conceptbestemmingsplan had eigenlijk wat beperkingen in zich, uh, ook op economisch vlak. Eigenlijk botsen daar bepaalde milieuachtige uh, regels die botsen ja. met wat de mensen daar op het terrein zelf zouden willen. Dus er zijn enorm veel discussies geweest over dienstwoningen, noem het verder maar op. Ja. Nou, wij hebben in het coalitieakkoord afspraken gemaakt die ook iets zeggen bijvoorbeeld over het faciliteren van wonen tussen de werkomgeving daar. Ja. En daarvan heeft de raad gezegd, u denkt er anders over dan het vorige college, neemt u dat conceptbestemmingsplan weer terug? Of in ieder geval de fase ja. waarin we toewerken naar conceptbestemmingsplan en denkt u daar opnieuw over na? Dat is nu teruggehaald, dus daar zijn we opnieuw okay. over aan het nadenken. Ja. Zitten, is, is het dan zo dat er een nieuw bestemmingsplan gaat komen? Uh, dat moet, dat is een heel oud bestemmingsplan okay. inmiddels, het is al meer dan 40 jaar oud. Uh, en daar is de afgelopen jaren, de afgelopen 40 jaar, een hele hoop spanning door ontstaan. Omdat je dan eigenlijk steeds weer moet kijken naar, uh, vinden we deze situatie nou een uitzondering of niet? Willen we als gemeente iets toestaan wat niet kan? En dan krijg je een hoop discussie. Is er in die periode uh, van alles gebeurd wat niet zou moeten uh, kunnen op zo'n terrein? En dan wil ik even buiten de illegale bewoning blijven, want uh, uh, eigenlijk heeft iedereen daar kunnen doen wat hij wilde. Nou, er is in ieder geval niet streng gehandhaafd. Dus iedereen die uh, het gevoel heeft dat de gemeente daar uh, een bepaalde rol heeft gespeeld... Die, die benadert het vaak vanuit zijn eigen perspectief. Of men vindt dat er gehandhaafd moet worden of ja. men vindt dat het vooral niet moet. Het is relatief weinig gebeurd omdat er zo'n zo woud eigenlijk aan verschillende uh, ja, situaties ontstaan. Mm. Waar je wel mee te maken hebt is met uh, milieu- en hinderwetregelgeving. En uh, dat is vrij dwingende wetgeving. Ja. Uh, en waar wij nu in ieder geval naar, naar willen kijken is hoe uh, dwingend uh, is die wetgeving... en kunnen we daar wellicht met een wat soepelere blik naar kijken... zodat daar meer dingen mogelijk zijn. Er ja. is ook een aantal terreinen waar wat mee kan gebeuren op termijn. Nou, Jullie zeiden net het is een industrieterrein het, het is voorlopig een bedrijventerrein... Ja, ja, ja, ja. Uh, waar veel gebruik van ja. wordt gemaakt, ook in relatie tot strand. Wettechnisch wet is dat een heel groot verschil. Hè? Dat is een groot verschil, ja. ja. Maar wat wij wel hebben gezegd is, wij willen naar Nieuw-Noord kijken... met de mogelijkheden die er uh, mogelijk wettelijk ook zijn... Dus niet met de beperkingen die er wettelijk zijn. Maar we willen gewoon kijken wat we daar met, kunnen doen. Met de vrijheden die je daar ja. zou kunnen scheppen. Ja. Nu uh, over samengesproken. Uh, is er een bedrijf, een terreinvereniging, Nieuw-Noord. Ja. Gaan jullie daarmee samen? Hebben jullie er al mee gesproken? Uh, ja. Nou, het is voor de van Gert-Jan. Uh, die is daar ondergebracht. Maar het is ook economisch. Nee, het zaak. is ook zeker economie. Uh, er is gesproken, of er wordt gesproken. Ik weet niet of er al gesproken is. Maar uh, zij zijn ook uitgenodigd voor een gesprek op het gemeentehuis. Los van het feit dat je met dat soort instanties natuurlijk altijd praat. Omdat het ook belangrijk is om input te krijgen van hun kant. Zodat je er rekening mee kunt houden. Ja, in, in, in, in zoverre dat uh, uh, die vereniging... die denkt ook na over invulling van milieu... Uh, mag er, uh, een bedrijfswoning, geen bedrijfwoning... dat ja. zou je toch samen uh, bestemmingsplannen kunnen gaan verzinnen. Ja. Wat uh, nogmaals wel eens gehoord wordt in antwoord. Hier heb je wat en uh, dat is het. Nee, maar dat willen we ook doen en we hebben in het coalitieakkoord ook gezegd we willen zoveel mogelijk werken met co-productieachtige varianten. Dat staat hoog op de mm -hmm. samenwerkingsladder om het zo maar te zeggen. Ja. Maar ik wil ook niet dingen beloven die niet waar maken. Wetgeving als het dwingend is, moet ik rekening mee houden. Dus als daar beperkingen zitten, dan kun je nog zoeken naar de ruimte. De ruimte die eromheen zit, maar ja. als het niet kan en als het niet mag, dan heb ik daar gewoon mee te maken En met hinderwet. Het staat heel simpel in de wet. Als er bepaalde gevaarlijke stoffen worden verwerkt in een bepaald bedrijf... dan mag er bijvoorbeeld in de buurt niet gewoond worden. Dat heeft te maken met veiligheid. En wat wij ook natuurlijk niet willen is dat als er een keer wat fout gaat... iedereen met de vinger naar de gemeente wijst en zegt... u heeft de dingen toegestaan, dat kon echt niet. Uh, dus het zal een heel afgewogen uh, stuk moeten worden, dat bedrijventerrein. Ja. En uh, ik heb daar eens overheen gereden. Het is een behoorlijk stuk uh, waar je over gaat uh, praten. Ja. En dan eindelijk een nieuw bestemmingsplan. En ja. als je dan inderdaad de wijk, want er wonen ook mensen... Ja. en de bedrijven of de toekomstige bedrijven bij betrekt... zou dat alleen maar winst zijn voor het college. Ja, maar dat is ook hoe het college denk ik wel ziet. Dus wat dat betreft ligt daar een taak nu voorlopig bij ons. Daar gaat de raad ook nog wat van vinden. Maar daar willen we zeker ook met alle betrokkenen over. Ja, dat wou ik net zeggen. Je moet eerst er ja. iets van vinden. Ja. Middels een bestemmingsplan. Ja. Wat dan ook. En dan kun je handhaven. Ja. Ja. Uh, en als dat kan nog samen met de verenigingen en ja. Ja. De belanghebbenden. Ja. En dan kun je pas wat gaan doen. Zeker. Op dat ja. moment. Ja. ja. Oké. Okay. Ik wil even naar de D66. Schoolzwemmenherinvoering. Ja. Staat hoog in jullie uh, programma. Ja. Gaat dat gebeuren? Nee, dat denk ik dat het voorlopig niet gaat gebeuren. Dat, uh, dat is toch een lastige... Uh, We hebben nou geweest. juist voor gestemd op de schoolzwemmen. Ja, Ach, dat is dat <laughs> toch wel heel jammer. Ja, ja, ja. Nou, laat ik één ding voor opstellen. Wat, er, wat, er, wat, er, wat wel bestaat, en dat is goed denk ik, om te weten ook, is dat uh, als mensen de, de middelen niet hebben om kinderen zwemles te geven, dan is er een potje voor uh, binnen, binnen de gemeente. Dus dan kan ja. er een verzoek worden gedaan om dat mogelijk te maken. Uh, ja, wij zouden dat heel graag in een badplaats Zandvoort gaan terug willen hebben. We weten dat er bepaalde mensen zijn die uh, kinderen niet op, uh, op zwemles uh, sturen. Nou, dat is in een, uh, in een badplaats gewoon gevaarlijk. Uh, maar goed, een coalitieonderhandeling is geven en nemen. Uh, dat punt hebben wij er helaas niet, uh, niet uit kunnen. Leveren. Daar heb ik er nog één over geven en nemen. Vorige week stond er in uh, de Zandvoortskrant een, een, een interview met de andere wethouder, uh, Han Cohen. En die ja. gooide zo drie punten op tafel. Uppakee. Dat had ik eigenlijk in dit interview met jou ook al willen zien, maar helaas... Maar er staat wel in jullie uh, programma... de kenmerkende watertoren mag wat ons betreft zeker niet verdwijnen. Ja. En de andere wethouder denkt daar toch heel anders over. Mag ja. dat of... ook weer een, een, een afweging worden? Want wat, daar kan je natuurlijk niet aan vasthouden. Of de een of de ander. Nou, laat ik uh, vooropstellen dat zeg maar, de middenboulevard... die is uh, uiteengeknipt in een aantal losse projecten. Ja. Het Watertorenplein is daar formeel op dit moment niet één van. Maar er is altijd nee. wel veel belangstelling voor vanuit het, uh, vanuit het dorp. Uh, wat we met elkaar delen in de coalitie is dat uh, de Watertoren een, een landmark gebouw is. Hè. Het is een uh, horizonbepalend gebouw. Wij, mm -hmm. het, wij herkennen het ook allemaal als onderdeel van Zandvoort. En wij, wij willen allemaal dat er op de plek waar nu de Watertoren staat... Uh, uh, als het niet de Watertoren is die het nu is... een soortgelijk gebouw <coughs> uh, uh, blijft staan. Dus het woordje kenmerkende watertoren vervangen we misschien wel door nou, een, een nieuwe uh, uh, op de oude lees geschoeid? Het hangt even af van wat kenmerkend is. Wat wij ook niet willen, uh, en dat staat ook uh, volgens mij wel in ons akkoord... dat is dat de watertoren heel langzaam in verval raakt. Ja. Uh, niemand geïnteresseerd is om er wat nee. mee te doen en we hem uiteindelijk moeten slopen. Ja. Dus idealiter wordt de watertoren herontwikkeld in de huidige vorm. Maar we weten ook hoe projectontwikkelaars in elkaar zitten. Die moeten ook geld verdienen met ja. zo'n soort ontwikkeling. De gemeente gaat het in ieder geval niet betalen... Dus dan is ook de realiteit wel dat je uh, moet nadenken over wat kan er dan wel. Nou, wat we in ieder geval willen is dat daar een watertorenachtig gebouw gewoon blijft staan. En ook, dat zeg ik met, met nadruk, het kenmerkende slaat ook vooral op het watertorenachtig gebouw. Dus niet een vierkante flat. Is, is het dus begrijpbaarke uh, het... woorden dat die afgebroken mag worden? Nee hoor, nee, nee, wij, zo ver zijn we helemaal niet. Hè. Daarom zeg ik ook, het is op dit moment... Je is een, een watertorenachtig gebouw. Je kunt me vangen op woorden. Wat ik <laughs> vond, hier uit te leggen is: wij willen ons hard maken voor zeg maar, het, de watertoren. zoals die nu als een kenmerkend gebouw ja. voor Zandkort staat. Dat is ja, een de vooroorlog de ook. Dat, dat is ook best moeilijk, maar. Dan, dan, dan wil ik het wel even anders zeggen. Gebeurt daar binnen via wat? Dat zie ik niet gebeuren. Nee? Nee, maar dat gaat ook over of er uh, interesse is vanuit. Juste. zeg maar de markt, om daar nu wat mee te doen. Het is ja. op dit moment gewoon een particuliere eigendom... Uh, ja. van een ontwikkelingsmaatschappij. Mm -hmm. uh, en die bepaalt of er wel of niet wat voorlopig mee gebeurt. Nou weet ik uit zeer betrouwbare bron dat zij dat wel willen. Nou, ja. dan, uh, dan moeten die met meneer Cohen gaan praten. Dan gaan we, dan, uh, uh, <laughs> gaan we verder met meneer Cohen nou, op, over de water. Interview. <laughs> um, toerisme en economie, toerisme. Ja. Um, er komen heel veel treinen naar Zandvoer antwoord toe. Ja. En, uh, gaat het goed met toerisme? Wil je, wil je daar nog iets aan, aan sturen... Het gaat op dit moment best heel aardig weer de goede kant op. Overigens helpt dan een goede zomer ook enorm. Zo is het ook gewoon. Het weer is de koopman. Het weer is wat dat betreft voor ons op dit moment gewoon gunstig. En laten we hopen dat het de rest van het jaar zo blijft. We moeten het met z'n allen toch in een korte tijd verdienen. We zijn natuurlijk druk bezig om het entreegebied aan te gaan pakken ja. de komende periode. Daar gaan we ook echt vaart mee maken. We hebben geld van de provincie ook gekregen, 4,5 miljoen. Dan zijn we er nog niet. Maar we denken dat we daar een hoop mee kunnen doen. Dus de loop van het station naar het strand zal een stuk beter moeten worden. We zijn bezig met een, en dat is dan wel weer zo'n prachtig beleidsplan... DNA Zandvoort. Uh, dat is een, een plan waarbij we hebben gedefinieerd wat Zandvoort nou is... en hoe we ons onderscheiden ten opzichte van de omgeving... de andere badplaatsen, ook aan de kust. En we hebben met elkaar geconstateerd dat er een, een hoop behoefte is... ook in Zandvoort aan, uh, aan evenementen, korte termijn evenementen... dat noemen we pop-up festivals... die weer om de grote evenementen heen gebouwd kunnen worden. Nou, daar willen we ons hard van maken vanuit de gemeente... om dat te gaan faciliteren. Dat gaat ook over hoe je als gemeente vervolgens... Uh, ...bereid bent om op hele korte termijn dingen te doen. Zandvoort is overigens al een gemeente... ...die best wel heel erg flexibel daarin is. Mm -hmm. Maar we willen dus ook kijken of we op het strand... ...meer van dat soort uh, evenementen ja. kunnen gaan, uh, gaan organiseren. Oh ja, dat evenementen uh, de ladder laat zien wat het is. Want ja. elke weekend is er wel iets. Ja. En dit weekend is er zelfs drie keer iets. Ja. Dus het is uh, qua evenementen best wel, uh, best wel te ja. doen. Een van de zwaardere uh, uh, dingen in je pakket is parkeerbeleid. Ja, dat is uh, Lastig, vanaf luid. 2007 loopt, dat geloof ik al. Zeker. En uh, nog ja. steeds kunt, kan de raad zich daar niet in vinden. Nee. Nou ja, is dat, dat niet een raadsprobleem? De raad kon zich in ieder geval niet vinden in de plannen die er uh, vlak voor de verkiezingen lagen. Ja. En uh, er is een, een evaluatie geweest en in een aantal wijken en daar is hij uitgekomen we hebben geen parkeerprobleem. En dus heeft de raad gezegd dan gaan we het daar voorlopig ook absoluut niet invoeren. Wij hebben uh, als coalitie uh, de schone taak om te kijken welke kant we nu met z'n allen op moeten... Het zit in mijn portefeuille. Ik verdiep me daar op dit moment in. Ik uh, kan over de richting nog niet zo heel veel zeggen. Anders dan wat we uh, ook in de coalitie hebben afgesproken. We gaan evalueren. Uh, dat willen we ook in bredere verband doen. Ook op de plekken waar nu al uh, betaalparkeer bestaat. Hmm. We hebben een, uh, een nogal versnipperd parkeerbeleid gekregen. Ja, nogal. Want er zijn uh, verschillende tarieven. Er is een next tarief ja. van degene die uh, ja. geen wijk wilde hebben. Uh, in het centrum betaal je iets van 80 euro. En daar bovenop is er nog iemand die 120 betaalt. Ja. Kan je je voorstellen dat iemand die 80 euro of, of iets meer betaalt... zegt van nou, ik wil ook wel zo'n enquête? Natuurlijk kan ik me dat voorstellen. En gaat dat die kant op? Nou, dan hebben we het over de fiscale kant van het parkeerbeleid. Dus wat, wat je betaalt. Ja. Uh, de gemeente heeft in het verleden altijd gezegd... voor ons is parkeren iets wat een parkeerprobleem moet oplossen. Uh -huh. uh, dan heb je het uh, toch minder over tariefstelling... maar vooral over de, de eerste vraag... is er een parkeerprobleem wat opgelost moet worden? Ik kan me namelijk goed voorstellen, de wijken zijn die zeggen... voor ons heeft het parkeerbeleid absoluut geholpen... Uh, no, alleen klopt, we hebben klopt. bijvoorbeeld moeite met de tariefstelling. Uh, en uh, daar zullen we natuurlijk ook over, uh, over in gesprek gaan. Uh, wat we in ieder geval willen is dat het, uh, het parkeerbeleid wel kostendekkend uh, is. Dat is ook altijd het vertrekpunt geweest. Het is nu winstgevend. Nou, en dat is wel een belangrijk aspect van uh, dit verhaal. Uh, dus over de tarieven, daar wil ik even niet op vooruitlopen no. wat we daarvan gaan vinden. Maar we gaan in ieder geval wel heel goed uh, heroverwegen of, uh, of parkeren... Uh, of dat anders kan en anders moet. Goed, dat was eigenlijk wel mijn, uh, mijn laatste vraag... want ik kan nog uren met dit lijstje verder. Maar we moeten nog even over inbraak en inbraakpreventie hebben. Heer Kuipers, uh, ik dank je hartelijk voor je komst. Of Don moet nog een dringende vraag hebben? Nee, nee, nee, nee. nee. Uh, dit waren de speerpunten okay. van uh, dit Geert, college. Bedankt. Heren, dank u wel. Goed, Bette Midler, Slowboat to China.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 China, to China and back. Out on the briny, I wouldn't like the ocean. Not even in a robot. Melting your heart of stone. Come on, you Ja, dat was beter Middelen. Slowboat to China. Maar terugkomende uit China. moeten we wel even naar ons huis kijken, Ben. Ja, want als je weggaat. dan zijn er een heleboel tips. om het te voorkomen dat er iets gebeurt. Marlies Gerritsen, welkom. Ja, goedemorgen. Zeg iets niet goed? Uh, het is Marloes Gennetse. Oh, ja. <laughs> Marloes. Uh, ja, welkom. Inspecteur de politie. En geeft voorlichting over inbraakpreventie. Inbraakpreventie uh, ligt staat hoog op jullie ladder. Uh, worden zelfs door agenten uh, voetjes en handjes naar binnen gegooid. Door open raampjes. Uh, is het zo erg? Nou, um, is het zo erg? Het, het valt mee... Aangezien de cijfers dalen op dit moment. En niet alleen bij ons in het, uh, in het team Kennemer Kust. Waar niet alleen Zandvoort, maar ook de gemeente Bloemendaal en onder vallen, um, Maar het blijft altijd erg. Mm -hmm. Eén inbraak is al één inbraak te veel. Um, dat begrijp ik, maar zo bedoel ja. ik het niet. Uh, maar je hebt het antwoord al gegeven. Er ja. wordt minder ingebroken. Er ja, wordt zeker minder ingebroken. Komt dat doordat mensen steeds meer naar jullie voorlichting luisteren? Ja, dat zou ook kunnen. Um, het kan ook zijn omdat wij zelf als team heel actief er nu mee bezig zijn. En dat gebeurt eigenlijk wel in het hele land. Maar daardoor zie je wel echt de cijfers dalen. Mm -hmm. En ja, we hebben dan bepaalde, be bepaalde onderdelen waar we extra aandacht aan besteden. We hebben mm -hmm. zo bijvoorbeeld in de winter, in de donkere maanden... dat is vanaf 1 oktober tot 1 april, um, hebben we een HIC-team lopen. Dat is een high-impact crime en dat staat dan onder andere voor woninginbraken. En dat loopt dan bij ons in de, in de donkere maanden. En dan zijn we extra veel op straat. Dat betekent dat we onopvallend op straat zijn. We zijn opvallend op straat. Onopvallend is in burger. Ja, met burgerauto's, op de fiets, uh, met een hond lopend... met een paraplu boven je in de regen. Het is als we maar in de wijk zijn, onopvallend. En mensen um, zien ons niet als zodanig. Ja, maar Marloes, jij zegt de, de donkere tijd. Maar nu is de tijd, zeker nu het zo warm is, dat ik... Uh, ja. Mijn slaapkamerraam van de kantelstand mm -hmm. naar de openstand, naar de openstand zet. Zet, en Wat ja. eigenlijk een uitnodiging bijna is om op het afdakje te klimmen... en mijn ja. slaapkamer binnen te gaan. Nee, Waar woon jij? Dat klopt ook. <laughs> dat zeggen we niet. Nee, dat klopt ook. En daar heeft u helemaal gelijk in. Um, ik heb ook even een paar cijfers vanochtend opgezocht. Mm -hmm. En wij hebben bijvoorbeeld in uh, mei 15 inbraken gehad... waarvan er maar eentje is waarbij braak is geconstateerd. Ja. Dus dat zijn veertien insluipingen. Ja. En dat is niet alleen maar door een open raam. Maar ook Ruipij, mensen die gewoon uh, juist. Of uh, in de tuin aan het werk zijn. En niet doorhebben dat er iemand via de achterdeur naar binnen gaat. In juni hebben we er zelfs veertien gehad. Waarvan alle veertien een uh, insluiping waren. En in juli hebben we er tot nu, tot nu toe eentje. Dus dat is echt heel erg gunstig. Ja, hiermee zeg jij uh, dat het hun eigen schuld is. Nee, ik zeg niet dat het mijn eigen schuld is. Een want, beetje. Um, het is want altijd... die deur had ik dicht kunnen doen. Ja, dat, dat is zeker waar. Um, maar het gaat een beetje om bewustwording. Want het is nooit helemaal je eigen schuld. Mensen moeten van je spullen afblijven. Dat is natuurlijk uh, dat, dat staat buiten kijf. Ja, dus dat, dat is gewoon de basis. Um, maar ja, als mensen beter hun deuren en hun ramen blijven sluiten. worden er wel insluitingen voorkomen. Ik kan niet zeggen dat er dan niet ingebroken wordt. Want misschien tikken ze het raam dan wel dan in. Dan wel in, ja, ja. Dat zou kunnen. Um, want er blijven altijd mensen die uh, moeten leven van de inbraken. Het klinkt een beetje raar, maar Het is het een zijn... beroep, hè? Ja, zo wordt het wel gezien. Het zijn wel gewoon mensen die op die manier aan hun geld en aan hun spullen komen. Om bijvoorbeeld um, ja, de spullen weer door te kunnen verkopen voor geld, drugs. Zit daar, uh, die kant wel ook even op, zit daar nou een heel groot verschil in tussen uh, de insluiper die een laptop meeneemt. en daar uh, uh, bij de volgende hoek dat ding verkoopt voor uh, 5 euro, omdat hij uh, wat drugs moet scoren en de beroepsinbreken die de laptop en de tv meeneemt... en dat op de helingmarkt gooit? Um, ja, uiteraard. Daar, daar zit verschil tussen. Uh, maar dan zie je ook al direct verschil in werkwijze, in MO. En ook in uh, de spullen die worden weggenomen. Je hebt bijvoorbeeld bij een echte inbraak... of een echte inbraak, bij een inbraak waarbij raakschade is... Beroeps. Um, daar heb je heel veel verschillende variaties in. Heb je bijvoorbeeld de boorinbraken... Mensen met een boordje bij een slot gaatje mm. boren, boren. Met de ijs draaien de sleutel omdraaien. Of op een andere manier het slot krijgen. Dat zijn al professionelere mensen. Die doen het niet zomaar um, als ze door een straat lopen. En denken, hé, hey, er staat een laptop. Ik gooi het raam in. Ik grist die laptop weg. En ik heb weer wat geld. Mm. Daar zit wel een heel groot verschil in. Hoe het verkocht wordt. Ja, kan ik niet zo heel goed zeggen. Of dat nou alleen maar de ervaardere mensen zijn. Die het echt op de helingmarkt brengen. Ja, ik las vanmorgen een stuk in de in Dagblad. Dat zou je nee. ongetwijfeld ook gelezen hebben. Er was ook wat onbegrip bij, bij die mensen. Wat ik me voorstel ja. voorstellen. Dat de goederen gewoon aangeboden worden op Marktplaza. Ja, dat komt voor. Ja. Klopt. Ja. En dat is een heel lastig punt. Um, want heling. Als, als uh, iemand bijvoorbeeld iets heeft gestolen. Iemand, iemand hmm. stelt een laptop. Die verkoopt het. Nee, laten we een fiets nemen. Iemand stilt een fiets. Die heeft hij uit schuurtje meegenomen. Het is een woninginbraak. Dat hoort bij de woning. Ehm... Um, en de fiets wordt vervolgens verkocht op Marktplaats. Degene die de fiets verkoopt kan zeggen... Ja, maar ik heb hem van de buurman gekregen. Ik heb hem zelf helemaal niet gestolen. Dat kan en die zeggen, dus ja, maar dus is, is daar geen controle op? Het is heel op? lastig. Het is heel lastig. Want zolang wij geen verdachte of een aanhouding... Een daadwerkelijke... Ja, maar uh, jij stelt die fiets. Ja? En ik koop hem van je. Mm -hmm. Dus ik zeg, ik heb die fiets... Van Maloes gekocht, dan ja. zou Maloes toch de inbraak gepleegd moeten hebben. Maar ik kan ook zeggen, ik heb meer van die gekocht. Of nou, dan, dan, dan zou ik zeggen, als politieagent, laat hey, me dan, zien. Ja, gevonden. Ja. Ja, ja. Het is een heel. Hard maken. Nee, de helingmarkt is heel lastig. En daarom zijn wij ook voor om uh, de inbraak al te voorkomen. In plaats van. Achteraf. Uh, juist, in plaats van de spullen terug te halen. Uh, wat zijn jullie speerpunten voor uh, de komende tijd uh, uh, als actie? Um, ja, dat valt toch echt onder het DDO, Donkere dagen Offensief. Uh... Maar we zitten nog in de zomer. Ja, klopt, klopt. En voor nu bedoelt u. Als ik heel even op het strand kijk. Ja. Uh, er liggen een uh, legio telefoons, tablets grijpen. liggen schuin uit uh, de strandtas. Ja. Daar moet ook het een en ander gebeuren. Klopt. En wij hebben ook een strandteam lopen. Dat is alleen wel uh, iets anders dan een woningenbraak. Dus mm -hmm. dat staat los van onze woningenbraak. Team. Maar wij hebben een apart strandteam. En die mensen die zijn uh, bijna 24-7 op het strand te vinden. Lopend, fietsend mm -hmm. in, in de jeep. Um, en dan hebben we ook nog gewoon onze eigen noodhulpauto's rondrijden. Dus ja, we, we proberen zulke soort dingen zoveel mogelijk ook te voorkomen. Maar dat is een heel lastig item. Dan maar... gaan we naar de donkere dagen. Ja. ja. Over een maandje of twee is zover. Ja, het gaat snel. Ja. Ja. Wat gaan jullie voor activiteit ontwikkelen? Gaan jullie iets aan voorlichting doen? Ja, het is voorlichting sowieso. Dat is een vaste item. Um, om, omdat ik, nee, omdat ik dan... Ja, meestal gesproken. Omdat ik dan de operationeel expert woninginbruiker ben... Ja. geef ik voornamelijk die, die voorlichting. Dat doe ik op gemeentehuizen, uh, buurthuizen, verzorgingstehuizen. Allerlei verschillende uh, ja, genres, zeg maar. Ja. Om maar zoveel mogelijk mensen te bereiken. Um, ja. En daarbij nodigen we dan ook, als het lukt... De, een ex-inbreker uit. En die kan ook echt tips en trucs geven... He, vanuit, vanuit zijn van ja, kant. vorige professie. Ja, laten we het zo zeggen. Um, dus, hoe ja, hoe dat, staan dat, de mensen daar tegenover? Ja, hartstikke leuk. Dat is echt ja, een, is ja, leuk? Ja, Soms krijg je wel eens um, vragen van... hoe kan het nou dat jullie dan samenwerken? Want, want hij wordt dan vervolgens wel betaald. Maar die man, en hij is niet de enige die dat in Nederland doet... maar die is inmiddels aangesloten bij een stichting. Um, is ook echt helemaal clean, want hij brak vroeger in... vanwege zijn verslaving... Is daar jarenlang uh, voor opgenomen geweest. Is het helemaal vanaf. Dus mensen die krijgen ook een achtergrondverhaal van hem te horen. En dan krijg je ook wel een soort van. Um, ja, begrip. Klinkt heel raar. Maar uiteraard geen begrip voor het feit dat hij inbruikplicht. Ja, ik stel even te kijken naar onze redactie. Is dit een item voor uh, deze radio? Om daar nog eens op terug te komen. Die donkere dagen periode. Ja, ja hartstikke Om leuk. echt naar preventie te gaan kijken. Ja, hartstikke goed. Uiteraard. Ik, de, de dan wordt het, het, van, het wordt het van gezegd. Er komt achter ons, komt weer met de wortjes. Ja hoor. Nee, natuurlijk. Hartstikke goed. Ja, nee. Ja, het, hoe het zit hoe meer op ja, dat is het, nee, je. Het, het. Ja, je, je klopt. Je zit nu in die, uh, in die zomerse tijden. Mensen uh, laten hun deuren openstaan. Ja, maar klopt. wat jij ook zegt, dat je meer naar de donkere dagen wil. Ja. Dan is het natuurlijk handig om in, uh, in september, oktober nog eens keer, uh, langs te komen. Ja, om ja, daar hartstikke zo Hoe meer hoe beter, hoe meer mensen ervan afweten of zich bewust zijn van de risico's. Als je nou zo'n sessie hebt hè, met zo'n uh, mm -hmm. uh, inbreker. En hij krijgt een soort van sympathie omdat het een, een verslaafd is geweest. die heel mooi clean is. Zie je dan bij mensen uh, lichtjes gaan branden. Van goh, ik, ik ja. laat hem ook eens op kiep staan. Of uh, ik vergeet ook wel eens mijn, uh, mijn klik al weg te halen bij het ja, raampje. Zeer zeker, zeer ja, zeer zeker. En ik heb ook nog wel eens dat achteraf. Uh, dat ik nog e-mailtjes krijg van mensen. Dat ze toch nog een vraag hebben. of Je merkt dat mensen erover na gaan denken. Zijn we bezig. Ja, en dat is heel fijn. En je hoort ook wel eens uh, vanochtend. Nee, ik kom hier binnen en dan hoor ik al dat mensen bij zo'n voorlichting zijn geweest op het gemeentehuis. Dat is hartstikke goed, want dat blijft dus blijkbaar hangen. Het ja, dat is, ja. is ook de bedoeling natuurlijk van ja, je voorlichting. Als je wegloopt, ja, dan, het zal wel. Nee, maar dan heeft het blijkbaar dus ook geen zin. zin. En dan is, dan is het ook gewoon heel erg leuk om te doen. Maar ja, dan zou uh, de statistiek die je hebt liggen uh, vreselijk andersom gaan worden. Dan zou het zeven insluipingen, zeven inbraken worden. Toch? Als mensen preventief gaan werken. Of eigenlijk nul. Ja, dat, Want de, is, de, de dat, dat is utopie. De, ja, de professie ja. Uh, uh, inbreken, die haal je daar niet meer weg. Nee, dat klopt. Dat die, lukken die, die, lukken. die zal je dat, altijd blijven dat zal ik, Dat zal ook nooit lukken. Uh, nou, ik was toevallig ook in, de, in dezelfde krant. Uh, en dan volgens mij praat ik dan over vooropgezette diefstal. Mm -hmm. Want er is in, uh, in Heemstede, dat zal je ongetwijfeld ook weten, is een heel tuinameublement weggehaald. Ja. En ja, dat verzin je natuurlijk niet zomaar van, hé, hey, dat is leuk, die neem ik mee. Nee. Klopt. Dat, dat ja. moet je echt van tevoren bedacht zijn. Ja, ja. Uh, ja en nee. Wij hebben hier in het gebied... Uh, een paar bekenden van ons... hebben we hier rond, rond rijden, eerlijk gezegd. En die rijden dan rond met een auto... een aanhangwagen. En dan kijken ze gewoon door de buurt van... oh dat is uh, ijzer of gietijzer. Of, dat kunnen we goed verkopen. En dan ja, Een is, dan tuin amoeublement. Ja, ja, dan hoeft het niet... Dat, kijk dat is wel makkelijk. Want het staat vaak los. Ja. Je bent zo een tuin in en zo weer een tuin uit. Je kan je auto voor de deur zetten praktisch. Um, dus het is niet zozeer uh, vooropgezet. Dat hoeft niet altijd hoeft zo te niet, zijn. Nee, maar, het hoeft niet altijd zo te zijn. Ja, ik, nog even terug naar jullie activiteiten. Ja. Jij bent de ene vrouw, mm -hmm. die kan maar een bepaald aantal mensen voorlichting geven. Ja. Zijn er nog meer mensen binnen het korps of wat dan ook? Wij hadden vroeger namelijk activiteiten bij ons in de wijk: dat op een gegeven moment kon je een agent uitnodigen en die kwam kijken in je huis. En die kwam vertellen, nou, nou voorduk je het beste. Ja. Die dat doen, dit raam is, is niet veilig. En politiekeurmerk veilig wonen. Ja, ja, was ja. ja, ja, ja, ja. Klopt. Uh, staat ons dat ook te wachten, dat soort dingen nog? Um, of kunnen we daar een beroep op ja, doen? Ja, zeker. Ja, er is nu ook een nieuw initiatief. En dat komt vanuit de gemeente onder andere. Dat is de buurt, buurtauto of buurtbus noemen ze dat. Ja. Um, en die gaan dan bepaalde wijken in wat, uh, waar veel wordt ingebroken. Een soort hotspot noemen we ja. dat. En daar geven ze ook voorlichting deur aan deur. Ja. Dan kun je ook naar de bus komen en vragen gaan stellen... of kijken of mensen eventjes bij jou binnen uh, een soort, soort inspectie willen gaan doen. Check. Ja. Inberaad check. Dus er zijn dat steeds wel? meer instanties die zich ermee bezig Ja, ja ik, ik had een ja. zwakke puntenlijst uh, waar ik dan aan kon gaan werken. Ja. Uh, ja. Raap je dicht bij het, plat, bij het plateauotje bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. ja. <laughs> en uh, bepaalde sloten die niet echt veilig waren. Ja die je moest vervangen. Ja. Maar goed, dat is, een stuk van maar ja, dat, dat is dus en voorlichting en wijsheid. Ja. Als je ja, daar klopt. naar luistert. Klopt. Kennis is, uh, kennis is macht, toch? Ja, kennis Weel. is macht, ja. Ja, Dat zo is ja, het, ja, zo is ja. het. Ja, nou, En is ook, ook zo. bij de burger. Dus ja. dat, um, ja. um, staan er nog wat op je lijstje wat je kwijt wil aan, uh, aan, aan preventie? Of aan, uh, aan, aan, aan leuke getallen? Ja, ja, uiteraard. Ik heb um, nog wel een paar tips. Als je op vakantie gaat... Heel veel mensen die, uh, hebben natuurlijk allemaal mooie planten in huis. En die zorgen dan dat de buren de plantjes water geven. Ja. Voor het gemak worden soms de planten allemaal op de tafel gezet. Allemaal bij elkaar. Kunnen ze in één keer uh, overgroot worden met het plants water. Zoiets is niet handig. Nee, zeker in als je Juist. Als je voorbij loopt en je ziet dat, dan weet je dat die mensen niet thuis zijn. Post wat bijvoorbeeld uit een brievenbus steekt. Dat zijn allemaal uh, tekenen van afwezigheid gras wat al veel te lang is... wat nog niet gemaaid is voor een maand lang. Um, ja, de, uh, ja, nou onder andere dan de post. Dat zijn allemaal van die dingen... waar een inbreken... en daar hoef je geen professionele voor te zijn... aan ziet dat jij er niet bent. Dus laat gewoon bijvoorbeeld de buren... eventjes door je hele huis lopen met de gieter. Haal de post uit de brievenbus. Ja. Laat een kopje koffie op tafel staan. Dat het geleefd het, het, lijkt. Het moet eruit zien als dat het... Juist. Alsof, je alsof je er geleefd wordt ja, in een normale situatie. Een, een lampje op een tijdschakelaar werkt niet echt. Um, ja, dat kan wel werken. Maar alleen een klein lampje in de hoek van de kamer heeft niet zoveel dat zin. Bedoel ik. Want als je thuis bent, dan heb je ook niet alleen maar dat kleine lampje nee. aan. En als het dezelfde tijd altijd aan en uit ja, gaat, als iemand observeert, ja. dan is dat ja. snel uh, te zien. Ja, je zou kunnen, kunnen overwegen om dan meerdere schakelaars te ja. nemen. Ja. En er ook bijvoorbeeld eentje op de radio of op de tv te zetten. Ja, dat wou net zo, zeggen, je tv af en toe aan laten springen zo. Ja, dat werkt wel, want zodra je flikkerend licht in de woning hebt... Dan wordt er geleefd? Ja, dan lijkt okay. het alsof er iemand thuis is. Zulke soort dingen. Maar ook voor buiten zijn er ook heel veel tips. Um, ladders die los liggen in de tuin. Schuurtjes die niet op slot zitten. Heel veel inbrekers hebben geen inbrekerswerktuig bij zich. Een koevoet, schroevendraaiers, boormachines. Want als ze daarmee gepakt worden, zijn ze gelijk de sjaak. Ja. Dus mensen die halen heel vaak gereedschap uit een schuur... om bijvoorbeeld in je eigen huis in te breken. Of bij dat, de buren. Het ligt toch al klaar. Juist. Dan hoeven ze het ook niet mee, mee te nemen over straat. Mm -hmm schuurtjes op slot. Peilnisbakken. Um... Zijn die hulpmiddelen? Jazeker. Dat is heel makkelijk om, om op muurtjes te klimmen. Ja. En. Dus als je bijvoorbeeld zo'n ring hebt waar je wel eens een, uh, een hond mee aan de muur vastzet. Ja. Zo'n uh, ja, ja, ja. Zo ring. Daar kan je ook een fietsketting aan vastmaken. En je kliko en je daaraan ja. vestigen. Ja. Of kliko's aan elkaar vastmaken. Stel dat je een groen en een grijze kliko hebt. Je doet er een fietsenketting omheen. Dan is het al moeilijker. Dat maakt al heel ja. niet. Want één kliko is makkelijker dan twee en een fietsenketting. Dat, ja. dat hoort men. Ja. Um, ja, fietsen in de schuur worden vaak meegenomen, die staan vaak niet op slot. Ja. Zulks soort dingen, dat zijn wel, uh, ja. dat, dat zijn wel de hoofdmoten. je noemt dit ook uit ervaring, mag ik aannemen. Helaas wel. Ja, ja, ja. ja, je lacht erop, maar het, het is natuurlijk wel zo: er verdwijnt nog uh, te veel, laat ik het zo zeggen. En uh, uh, daarvoor doe jij de preventie. Ja. Wanneer is je volgende preventie? Bijeenkomst? Uh, God, die staat volgende maand gepland ergens in Vogelenzang. Oh, de Vogelzang. datum zit eventjes niet, uh, okay. uh, niet sterk in mijn hoofd. Maar je gaat dus de hele regio af? Ja. Uh, van ja, heel onze, drie onze drie gemeentes. Ja, in principe onze drie gemeentes: Inbesteden, Bloemenau nou en in Zandvoort. Ja. Wij en dan gaan jou zijn we... nog een keer uitnodigen. Is goed, is goed. <laughs> ja, Marloes, Zien, maar. Wij moeten, ik zie dagen. allerlei handen omhoog gaan. Ja. Waarschijnlijk moeten we, we gaan afruimen. Ja, uh, Bedankt voor je komst. En ik ja, hoop dat Graag de gedaan. mensen naar jullie voorlichting uh, gaan luisteren. En ook wat ze nu vertelt is uh, er wat mee doen. Ja, dat hoop ik ook. Dankjewel. Graag gedaan. Goed, Ben, we zijn uh, aan het einde van uh, het tweede uur. Er rest ons eigenlijk nog de agenda. Ja, nou, uh, dit weekend is natuurlijk weer van alles te doen. Er is dus vandaag het Amsterdam Festival, heb ik uh, gezien. Uh, dat gaan we ook weer meemaken. En dat is door het hele dorp heen diverse podiums. Er worden Nederlandse muziek gedraaid. En dat is altijd wel gezellig, s'avonds. Ja, we hebben nog uh, eigenlijk een drietal uh, vaste dingen. Dat is de fototoonstelling van Anne Frank in hetzelfde museum. De Zomerexpo in datzelfde museum... En tot en met het eind van deze maand expositie van cursisten in uh, Pluspunt. En natuurlijk nog het, de laatste dag van de kermis morgen. En als het goed is, is er vanavond nog een vuurwerkje. Altijd wel uh, gezellig om even te gaan kijken. En dan op 27 juli is er weer een Jutters kofferbakmarkt oh. op het Gassersplein. Hè? Goed, dan zijn wij uh, inderdaad aan het einde gekomen van dit programma. En, en niet vanuit Hotel Hoogland, maar vanuit de studio. Um, Thomas, bedankt voor de strenge regie en alle platen die je gedraaid hebt. En Jenny Daniel Rutte. Lefferts. He. En Daniel je Lefferts, die versproei. heeft uh, heel lang op zijn knieën gelegen in Hotel Hoogland. Daniel, ontzettend bedankt. Het gaat zeker weer lukken. Gerry Rutte, Yvonne Roosenaal en Gert van Kuik en Annie van der Leden hebben de redactie gedaan waarvoor dank. Koffie heeft iedereen gedaan geloof ik vandaag en water ook, dus daarvoor ook dank. Uh, wij zien elkaar volgende week. Don de Ja, bedankt. Ben Zonneveld bedankt. En als Aan goed gebruikt. Uh, met de hollies uh, zometeen. Uh, the air that I breathe. Maar wij zeggen. Dag, dag hoor. hoor.